Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het ging vandaag in Politiek Den Haag maar over één man, Dick Schoof. De vier formerende partijen willen hem als nieuwe premier hebben. En hij werd vanmiddag gepresenteerd in een persconferentie. Daar wilde hij niet zeggen wat hij van de nieuwe plannen van de formerende partijen vindt. Schoof is geen lid van een partij. Politiek verslaggever Xander van der Wulp licht uit waarom PVV-leider Geert Wilders hem alsnog wil hebben. Toch zit er voor hem ook iets aantrekkelijks aan. Hij kan namelijk met zo'n enigszins neutrale premier gewoon vanuit de Tweede Kamer zitten. ...zich blijven profileren en het feit dat ze nu ook uh, een premier uh, hebben gevonden zonder echt politiek profiel... ...dat zorgt er ook voor dat uh, de vier partijenleiders uh, niet zo heel veel van hem te vrezen hebben bij bijvoorbeeld volgende verkiezingen. Want uh, ja, hij doet het in principe voor één periode. Schoof is nu nog de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. De drijvende haven die de VS bouwde in de Gazastrook is buiten gebruik. Door slecht weer en hoge golven is de haven beschadigd. Een deel is zelfs afgebroken. De haven werd gebouwd om hulpgoederen Gaza binnen te krijgen. De politie heeft in Rotterdam een vrouw van 26 aangehouden voor de dood van een man op Curaçao. Die 53-jarige Nederlander woonde op het eiland en verdween spoorloos in 2018. Zijn lichaam werd bijna een jaar later gevonden in een auto op de bodem van de Caribische Zee. En de politie denkt dat die slachtoffer is geworden van een misdrijf. En waar de vrouw die vandaag in Rotterdam is, van is opgepakt precies van wordt verdacht, weten we niet. En wie betaalt er mee aan een echte Van Gogh? Je hebt het misschien al gehoord. Het Noord-Brabants Museum wil het schilderij Kop van een Vrouw kopen. Dat hebben ze nu in bruikleen. Maar ze willen eigenlijk niet dat het nog weggaat uit Brabant. Alleen er is nog wel 2,6 miljoen euro nodig. Dat is een hoop geld. Maar er zijn ook 2,6 miljoen Brabanders. Dus dat is een eurootje de man. Maar zitten ze daar in Brabant op te wachten? Wat heeft u voor dit schilderij over, meneer? Dat ligt er aan wat u moet kosten. Een eurootje? Ja, dat is goed. Doen? Absoluut doen. De, we zijn doen. Er voor. Ja, nou, ik vind het helemaal niet mooi, dus voor mij is het waardeloos. <laughs> Iemand anders een eurotje? Een eurotje? Oh, oh, een eurotje, daar wil ik wel geven. Vijf euro, denk ik wel. Ja. Het weer dan nog, en dat doe ik gewoon gratis. Vanavond trekken er overal buien over. Morgen begint ook flink regenachtig. Daarna wordt het droger en een graad of 18 dan. Zie verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De files nemen af. In de regio Noord-Holland staan ze nog op de A4 ten richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Knopenter meer. 20 minuten vertraging. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam. Voor het Raasdorp een kwartier vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A9 Algemar richting Diemen. Vooraf het AMC 10 minuten.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 I greet the dawn when I open my eyes Fresh as a daisy as somebody said How do I do it? I'm early to bed Early to bed Up with a lark Out on a spring Chow and Chow Stun Shimmy and Shake with the best Used to turkey trot and tango Merengue and mambo But now I need my rest So it's early to bed Early to rise I can't hang out with the rest of you guys I ain't got the energy I ain't got the bread I don't want to wake with an ache in my head. I've got sweet dreams and sunrise bright eyes instead. I gotta go home now. I'm early here to bed.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 It's gonna Welkom bij Tweede Uur van ZFMJS, samenstelling en presentatie, Auco Beuving. En we begonnen met een vrolijk deuntje, zou ik zeggen, van early to bed en vroeg uh, naar bed en vroeg opstaan. Dat is het advies van Claire Martin, een Engelse jazzzangeres. En dat staat allemaal op een prachtige cd, I Watch You Sleep. En dat heeft ze samengedaan met uh, Scott Dunn, een pianist, en de Royal Philharmonic Orchestra. Ik weet niet precies uit welk jaar deze cd komt, maar het is gewoon... Lekkere, vrolijke zondagochtendmuziek. En dat is mooi om mee te beginnen. Het eerste uur stond een beetje in het teken. Uh, het laatste kwartier, althans, van uh, de, de uh, burleske uh, stijl in de jazz. En daar heb ik nog een nummertje van staan: De Tomston Blues door de Johnny Staccato Band. Tomston Blues. Tomston Blues. Dat doet me denken aan een verhaal. Lang geleden zat ik ooit in de bus en, uh, in, in Driehuis. En uh, daar stapte toen een, uh, een drager in, keurig, in zo'n zwart pak met een hoog hoed op. En er zaten wat scholieren, die zaten hem echt te, te pesten een beetje in die bus. En uh, toen zei hij tegen die jongen daar, wacht maar, ik kom jullie nu wel een keer tegen op mijn werk. Maar goed, dat terzijde. Uh, als het gaat over de blues, dan kom ik ook bij Angela Verbrugge, een Canadese jazzzangeres... En op haar deetje Love for Connoisseurs staat het leuke nummer Cold and Hot Blues, Downtown I'm Making Believe. With the sizzling heat that's in my heart Yeah, I'm cold and hot With the sizzling heat that's in my heart As cold as I am, I won't let it show Although it may rain, although it may snow I don't want a scarf, I don't need no hat I don't want a coat, I'm kinda like that Cause I feel hot with the sizzling heat that's in my heart Dus. As burn with tears, I can't even. Ja, deel sprak ooit de legendarische woorden. Geen tralala, maar laat die sax liever scheuren. Dat geldt natuurlijk ook een beetje bij Angela Verbrugge. Het mooiste deed toch wel. Uh, maar dat geldt terzijde. Uh, eens even kijken wat ik had. Nog meer erop staan. Oh ja, dit is ook leuk. En dat is, eens even kijken wat ik dan uh, pak. Dat is een Nederlander. En die heet Rijn de Graaf. En dat is een bekende pianist. En die heeft van... Alles. Eens even kijken of ik hem zo gauw kan zien. Hier heb ik hem. In sentimental mood. Een heel bekend nummer. iets niet goed. Dat was uh, Rijn de Graaf, die gaat voortijdig uh, stoppen, maar het was niet zomaar een clubje muzikanten. Erik Inlik op de drums, Koos Ries op de bas, Nick Brignola op de baritonsax, uh, Rijn de Graaf natuurlijk de piano en Ronnie Kuber ook op de saxofoon. Uh, we gaan iets anders proberen te starten. Uh, Dat doe ik deze, toch? Daar hebben we vorige keer ook iets van gedraaid, van deze zangeres, die spreekt mij wel aan. En haar naam is uh, Angelina Jordan. Angelina Jordan van de CD Bits and Pieces. Back to Black eh, als eerbetoon aan de film van eh, Amy Winehouse, natuurlijk. Eh, tijd voor dan eh, wat filmmuziek. En dan kom ik terecht bij de Melbourne Ska Orchestra. Die spelen een heel bekend deuntje: de Pink Panther Team Song. Ska-orkestra en dat is uh, van hun cdje TV en Movie th Themes uit 2018. Leuke muziek. Dus als ik toch bij de film ben, dan kan ik eigenlijk niet eigenlijk om een bekende Italiaanse componist heen die veel westerns, maar ook gangsterfilms uh, muziek gemaakt heeft. Uh, Pico Ioni en dit is uh, even kijken. Signor Tempa. Ja, en als laatste in het crime-jazz blokje... ...doe ik een bekende van de B-Movie Orchestra. Eh, even kijken, de B-Movie Orchestra. I Want It All. Marcella, sai che cosa ho sognato? Che l'annullamento tu l'hai già avuto... ...en non me lo puoi dire. Che <laughs> strano, Tony, eh? er eigenlijk, eigenlijk nooit meer optreden. Ik weet niet wat er van ze geworden is. Uh, maar maakte mooie muziek ooit in de tijd. Uh, crime, jazz, muziek. Uh, dit was, had een Italiaanse opening. En dan kom ik toch terecht bij een van mijn favoriete Italiaanse beentjes. Dat is Papik met zangeres Ali Bruna. Uh, dit is het nummertje van Joe Jackson, Stepping Out. That he... Mooie klanken van Papik. Het is de hoogste tijd om The Preachment te laten horen. The Preachment bestaan uit Efraim Trujillo uh, op het uh, tenor en, en Rob Mostert op hem het orgel en uh, op drums Chris. Strik hebben volgens mij onlangs ook een CD weer uitgebracht, maar dit is een wat oudere CD, Blue, uit uh, 2018 en hiervan het mooie nummer. Eens even kijken wat ik dat uh, kan vinden: uh, Into the Blue. Dry on the green side of life, yellow flowers fade to gray like our dreams from yesterday and as the day. natuurlijk de Preacher Man. Dat is ook een clubje als je die ziet optreden, daar word je vrolijk van. Uh, fijne, het zalvolle jazz zou ik bijna zeggen. Nou, over zal gesproken, dan heb je natuurlijk altijd nog... Uh, even kijken hoe ze ook alweer heet. Dat is... Uh, Michelle en David. Bij de M. Oh ja, deze. Dit is, een, uh, dit is volgens mij ook op, op single, That's You. En dat komt van haar bro cd'tje Brothers and Sisters. Een vrij nieuwe cd. Michelle, David en de True Tones. Zwingt de pan uit. En de uh, uh, True Tones. Een mooi nummertje. Past ook in alle programma's van ZFM. Niet alleen in ZFM Jazz. That is you. Van haar laatste cd, Brothers and Sisters. Uh, een uh, nieuw cd, wat bij mij uh, binnenkwam. Dat is van een Duitse trompetist. En zijn naam is. Uh, even kijken hoe die ook alweer heet. Uh, Timo Nisterok. En die heeft een beentje geformeerd, bestaande uit pianist Tilo Wagner, gitarist Rolf Marx. Henning en Henning Geiling. En die dwingen allemaal behoorlijk respect af, want ze kunnen er wel wat van. Het, de CD heet Stepping Forward. En dat is een mooi nummer. Daar ga ik mee beginnen. Stepping Forward. Uh, dat blijkt meteen dat die Timo aardig spelen kan. leuke muziek uit Duitsland, Stepping Forward heet de CD, CDja 2024 volgens mij. Timo Nies um, ja, een ander clubje wat in Nederland opereert en eigenlijk volgens mij uh, internationaal samengesteld, dat is de Fried Seven. Uh, volgens mij studeerden die in Amsterdam en die hebben een clubje gemaakt van uh, ja, een beetje oude stijl jazz. Meestal zijn het altijd amateurs die optreden... die vaak op braderieën en personeelsfeesten aan de slag gaan. Maar dit is dus een clubje die oude stijl jazz speelt... maar toch beroeps is. En die hebben ook al op aardig wat festivals gespeeld. Ik geloof dat ze ook geprogrammeerd staan in Breda. En die maken leuke muziek. En daar ga ik wat van laten horen van een cd'tje in 2024. de Cannonball Blues, The Fright 7. En dat komt late to the party, komt het van de cd... Kenen Blues. De Dixieland-achtige stijl van de Fried Seven kom ik bij een nieuwe cd van Lee Pilzer Seven Pointed Star. Uh, ja, dat is eigenlijk geënt op uh, septet. Lee Pilzer is een bariton saxofonist uit Amerika die jarenlang tegen kanker gevochten heeft en dat eigenlijk gered heeft. Dus is uh, volgens mij hersteld. Where Will We Go is uh, van een mooie Beat in the Odds.